De ministers Hoekstra van Financiën en van nieuwe huizen van Infrastructuur... willen vanochtend een gesprek met de nieuwe Air France KLM-baas Benjamin Smith. Volgens bronnen in Den Haag zou het een stevig gesprek moeten worden... over de positie van KLM en Schiphol. Het is niet zeker of Smith nog wel in Nederland is. Mogelijk is de Canadese topman van Air France KLM al terug naar Parijs. 420 miljoen kinderen wonen in landen waar wordt gevochten, zegt Save the Children.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 Ruim 150.000 Nederlanders reden eind vorig jaar in een private lease-auto. Dat is bijna 50% meer dan een jaar eerder, zeggen de leasemaatschappijen. Volgens hen kiezen steeds meer mensen voor het gemak van autorijden... voor een vast bedrag per maand. De Consumentenbond waarschuwt wel voor extra kosten bij contractbreuk... en voor gevolgen bij het aanval, aanvragen van een hypotheek. Kiki Bertens is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken... van het tennistoernooi van Doha. Ze verloor in twee sets van Elise Mertens uit België... de nummer 21 van de wereld. Als Bertens het toernooi in Doha had gewonnen... was ze gestegen naar de vierde plek op de wereldranglijst. Nu blijft ze steken op plek 8.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 Je suis nélandaise, oh je parlais un petit peu français et excès. Ik kan niet geloven dat het echt was, zij de mijne zijn. Ze leken mix van Doucet, Celia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij toen zij zei: Je suis Nederlander. Oh, je parle un petit peu Franse. En ik zei.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 a star, and I swear I know her face, I just don't know who you are, turn the music up in heat, I still hear her loud and clear, like she's right there I'm www.zfmzandvoort.nl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 promise from the heart mm -hmm. I could love you anything